Radio 1. 6 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Tunesische president ontslaat kabinet. Burgemeester Moerdijk stapt op. En wielerlegende Peter Post overleden.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 Die noemde het een indringend gesprek waarin hij Denis gevraagd had of hij de juiste man is om nu in Moerdijk burgemeester te zijn. Na de brand bij Chemie Pak vorige week woensdag was er veel kritiek op het optreden van Denis en andere overheidsbestuurders. Onder meer omdat de indruk ontstond dat er geen risico's waren voor de volksgezondheid. we berekenen er toch gevaarlijke stoffen in het milieu te zijn gekomen. Burgemeester Denis zou op 1 juli met pensioen gaan.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 NOS, RTL en NRC publiceren verschillende ambtsberichten. Zo schrijft NRC dat koningin Beatrix in de zomer van 2009... tegen de Amerikaanse ambassadeur heeft gezegd... dat het verlengen van de missie in Afghanistan een moeilijke zaak zou worden. Maar het moet wel gebeuren. Dat laatste is een interpretatie van de Amerikaanse ambassade. In de Wikileaks-stukken gaat staat verder onder meer... dat voormalig premier Balkenende en minister Verhagen... de hulp van de Amerikanen inriepen... om de PvdA op andere gedachten te brengen in de kwestie Uruzgan... Volgens de stukken betrokken de Amerikanen PvdA-ministers Koenders... fractievoorzitter Hamer en de Kamerleden eisingen van Dam... bij pogingen om PvdA-leider Bos van Standpunt te laten veranderen. Verder wordt minister van Middelkoop een onervaren juniorpartner genoemd. Premier Rutte wil niet ingaan op de uitspraken die de koningin zou hebben gedaan. Dat blijft onder de vertrouwelijkheid vallen. En overigens opereert de koningin altijd binnen de lijnen van het regeringsbeleid, zei Rutte. Hij voegde eraan toe dat diplomaten terughoudend moeten zijn met mededelingen over uitspraken van de koningin. Die kan zich niet verdedigen, benadrukte hij. Rutte zei verder dat hij in zijn eerstvolgende gesprek met een Amerikaanse diplomaat... zal vragen hoe groot de kans is dat het uitlikt. Oudwielrenner en ploegleider Peter Post is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Post was de oprichter en ploegleider van de TI Rally ploeg... die in de jaren 70 en 80 veel overwinningen boekte. Zo won je op Soetemelk in 1980 de Tour de France als kopman van TI Rally.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 De treinbotsing van dinsdag bij Zevenaar is waarschijnlijk de schuld van koperdieven. Het Korps Landelijke Politiedienst is op zoek naar getuigen... die meer kunnen vertellen over de mogelijke daders. Dinsdag schampte een lege goederentrein bij Zevenaar... een internationale passagierstrein. Vijf wagons liepen uit de rails en de materiële schade was groot. Het onderzoek van de spoorwegpolitie is naar voren gekomen... dat langs het traject 300 meter koperdraad was weggehaald. Colombiaanse drugshandelaren wilden vorig jaar met een verkeersvliegtuig 2000 kilo cocaïne naar West-Europa smokkelen, zegt de Nationale Recherche. De bestemming zou een vliegveld in België zijn. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhouding van vier mannen en twee vrouwen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Zij waren vermoedelijk ook betrokken bij de smokkel van 56 kilo cocaïne die vorig jaar oktober in de haven van Antwerpen werd ontdekt. Tassen met de cocaïne waren verborgen in een container met ananassen uit Zuid-Amerika. Het weer nog. Vanavond flink wat regen. Vannacht zijn er opklaringen. Het noorden van het land krijgt vooral morgenmiddag weer te maken met regenbuien. Temperatuur morgen tussen 7 en 11 graden bij een stevige zuidwestenwind. Zondag is het droog, maar maandag regent het weer. ANB verkeersinformatie. Door het regenachtige weer is het drukker dan gebruikelijk. Er staat 220 kilometer aan file. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt zijn de files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... door de veranderde verkeerssituatie op Knobent Oude Rijn. Tussen Vinkeveen en Knobent Oude Rijn 15 kilometer aansluiten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... tussen Gorkum en sliederrecht Oost 7 kilometer. Een busje heeft daar de middenvangrail geramd. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam is veel vertraging op de weg... Hangt samen met problemen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brien noordbrug 4 kilometer. Op de hoofdrijbaan staat een vrachtwagen met pech stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het gaat lang duren daar voordat die rijstroken weer open gaan. Loopt daardoor compleet vast op de A13 en de A20. Er is de A13 vanuit Den Haag tussen Ippenburg en Knopend Kleinpolderplein 13 kilometer. Aansluitend op de A20 naar Gouda. Voor Knopend Terbrechtseplein 10 kilometer.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 Want Nederlandse media zijn begonnen met het publiceren van documenten van Wikileaks. Het gaat om ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Waarin ze verslag doen van de politieke situatie in Nederland voor hun regering in Washington. Wilke Boom is hier. Uh, Wilco, NRC komt ermee. Die werken samen met RTL. Maar wij bij de NOS hebben ze ook. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Nou, uh, RTL en uh, NRC hebben ze gekregen via een uh, Noorse krant. Die daar ook weer op de een of andere manier aan is gekomen. De NOS heeft, uh, heeft ze direct van Wikileaks gekregen. De NOS heeft al enkele weken contact met Wikileaks. Met uh, Julian Assange persoonlijk. En, uh, de NOS is de eerste uh, publieke omroep, die, radio- en televisiezender, die in dit dossier met uh, Wikileaks samenwerken. Uh, we zijn daar op bezoek geweest, uh, we hebben de bestanden van ze gekregen en vanmiddag kregen we de codes om al die bestanden te openen. Nou, en wat je dan ziet, of wat je dan te zien krijgt, is bijna 8000 pagina's met al die diplomatieke berichten specifiek over Nederland. Het zijn dus diplomatieke berichten gemaakt door de ambassade in Den Haag en we kunnen daar verder zonder restricties uit uh, publiceren, behalve dat we heel soms namen weglaten om uh, mensen niet persoonlijk in gevaar te brengen. En uh, de NOS gaat de meeste interessante berichten ook op de site zetten op nos.nl. Maar goed, we hebben ze vanmiddag pas gekregen. We zijn met een groep mensen aan het lezen, maar je kunt je voorstellen... 8000 pagina's, dat is echt heel veel. Ja, precies. En dat doen dus ook de andere media, begrijp ik dus uh, ondertussen. Nou goed, we hebben wat gelezen ondertussen. Eerste conclusies, wat valt op, Wilco? Nou, het gaat heel veel over Afghanistan en heel veel over de verdeeldheid... in de vorige regering, de regering van premier Balkenende... en vicepremier Wouter Bos. En over de verdeeldheid over die... Uh, eventueel verlengen van de missie naar Afghanistan. Heel opvallend in een bericht uit uh, juli van 2009. Daarin staat dat premier Balkenende... en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen... allebei van het CDA tegenover de Amerikaanse diplomaten in Den Haag... hun frustraties hebben uitgesproken... over het verzet van de Partij van de Arbeid... tegen het verlengen van die missie in Afghanistan. En sterker nog, ze hebben niet alleen hun frustraties uitgesproken... ze hebben de, de, de Amerikanen ook gevraagd te helpen... om de Partij van de Arbeid over de streep te trekken. <lacht> nee, ja. Uh, nou ja, dat is dus uiteindelijk overigens niet gelukt. Want zoals nee. we weten, uiteindelijk uh, de PvdA hield voet bij stuk. En uh, vervolgens viel het kabinet in februari van 2010. Maar... Uh, Balkenenden en vragen. En anderen hebben de Amerikanen dus gevraagd om uh, te helpen... de Partij van de Arbeid uh, te vermeurwen. Akkoord gegaan met een langere missie in Afghanistan. Nou, Goed, het geeft wel wat aan van hoe op dat moment de politieke situatie was. Zeg, ik, ik, ik lees al, uh, wat ik lees ook wat op de telexen verder... dat er ook in een en ander in staat over Balkan en, en uh, Poetin. Hij bewonderde die man. Maar staat er verder ook nog meer in? Bijvoorbeeld, we, we hebben de laatste jaren zijn we heel erg bezig geweest... om ons plekje bij de G20 bijvoorbeeld uh, te ja, behouden, te veroveren. Ja, dat is een punt dat komt. Uh, ook aan de orde, uh, de, de Amerikaanse diplomaten schrijven met zoveel woorden... dat premier Balkenende het buitengewoon uh, belangrijk vindt... Uh, om, uh, dat Nederland vertegenwoordigd is bij die, bij die G20. En uh, ze waarschuwen de regering in Washington ervoor... dat uh, Balkenende bij een ontmoeting met Obama, die hij in 2009 had... dat hij er uh, buitengewoon zijn best voor zal doen om uh, op die spreekwoordelijke klapstoel bij de G20 uh, te mogen aanschuiven. En uh, dat geeft dus wel aan dat de Amerikanen precies in de smieze hadden... hoe belangrijk de toenmalige regering uh, dat vond dat we uh, daarbij waren. Dat is dan ook een aantal keren gelukt, onder andere in uh, Pittsburgh. En opvallend, uh, bij de laatste G20, toen Balkenende geen premier was... of wel heel erg demissionair, daar ben ik even vanaf... toen was Nederland in elk geval niet meer aanwezig. Nee. Maar geven ze daar dan ook een waardeoordeel aan of uh, is dit een feitelijke constatering? Het is een feitelijke constatering. Ze hebben er ook wel begrip voor... Ze we ook dat uh, de Nederlandse economie ernstig is getroffen door de, kritiek, door de kredietcrisis. Doordat Nederland een sterke uh, of, of veel financiële bedrijven uh, binnen de grens heeft. En uh, ze hebben er dus ook wel begrip voor dat Nederland dat wil. Ondertussen wordt wel, dat blijkt ook uh, van middelkoop, bijvoorbeeld, in de publicaties weggezet als een junior uh, partner. En dat is wel heel denigrerend. Uh, ja, maar... Um, de exacte kwalificatie, die exacte kwalificatie heb ik nog niet gelezen. Dus dat daar... staat nog in die 8000 pagina's. <laughs> ja. want, eventjes, want dat is wel van belang om te weten. Jij gaat verder lezen, samen met een heel team met, met lezers. Dat betekent dat de komende dagen, de NOS regelmatig zal publiceren? Ja, zodra we weer uh, harde feiten kunnen melden, uh, gaan we dat zeker doen. En dat zal nog wel een paar dagen duren, want uh, zoals gezegd... 8000 pagina's is heel veel en er staat heel veel in. Ik wens je veel uh, sterkte bij het lezen. Ja, en, en, ook, op, en ook plezier. <laughs> dat zal ik vast zijn zeker. Wilco Boom, u gaat hem uh, de komende dagen nog meer horen. Hoger kunnen de spanningen bijna niet oplopen. In Tunesië is de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Tunis roepen demonstranten dat president Ben Ali een moordenaar is. Hevige confrontaties tussen de ordentroepen en de betogers, die dus willen dat Ben Ali aftreedt. Nicole Levever is in Tunis. Nicole, ben je ondertussen al in de stad? Ja, we zijn uh, nu in een rustig straatje. Uh, daarnet net zijn we even in het centrum geweest bij de demonstraties. Nou, je ziet overal politie en militairen, uh, vooral de regeringsgebouwen. Nou, we zagen een groep demonstranten, twee uh, jongens die uh, liepen, bl bl bl bloed uit de demonstratie, werden uh, ondersteund door vrienden. Nou, en wat je ziet dat bijvoorbeeld de wijk waar uh, de president woont, nou daar is uh, helemaal het leger zo'n beetje in zijn uh, in volle getalen neergestreken. En ja, iedereen die, uh, die waarschuwt ook van ga vooral niet de straat op, het is levensgevaarlijk, er wordt echt op alles uh, geschoten. Dus de, de situatie is bijzonder gespannen op dit hmm. moment. En de, de mensen, de, daar is het ook toe, uh, door in doorgedrongen dat die noodtoestand is, is uitgeroepen. En wat vinden ze daarvan? Hoe reageren ze daarop? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, er zijn nog steeds demonstranten op straat. Je ziet voor de rest dat de rest van de stad uh, de straten zijn echt volledig verlaten. Dus de meeste mensen die blijven natuurlijk uh, binnen. Het protest is massaal, maar het is natuurlijk ook niet zo dat de hele Tunesische bevolking op straat loopt. Veel mensen die zitten gewoon thuis, volgen het nieuws en uh, ja, houden hun hart vast wat er met hun land gaat gebeuren. Ja, want ik begrijp nu ook, er komt nu een bericht binnen op de telexen... Van dat er uh, vanavond ook weer een soort verklaring komt op de Tunesische televisie... Er wordt een hele belangrijke announcement aangekondigd. Maar ja, dan wordt er wordt natuurlijk meteen gespeculeerd of dat mogelijk zou zijn... met aftreden van de president. Hij heeft eerder vandaag zijn uh, voltallere regering al naar huis gestuurd... in de hoop natuurlijk dat dat genoeg zou zijn... dat als hij een nieuwe regeringsploeg zou samenstellen... met misschien de oppositie daarin... of een soort nationale eenheidsregering, dat hij het zou overleven. Nou ja, wellicht komt die aankondiging. Maar dat is op dit moment echt alleen maar speculeren. Ja, Kan jij je werk wel uh, doen? Want je staat nu wel in een rustig uh, straat. Maar kunnen jullie je werk wel doen? Nou, we zijn een paar uur geleden aangekomen. En uh, onze camera die is jammerlijk achtergebleven op het vliegveld. Waar mensen bijzonder aardig waren. Maar uh, nou ja, uh, die hebben we dus niet meegekregen. Dus dat, wordt, dat is een kleine problematische... Dat is een probleem om, uh, om te werken. Voor de rest, ja, het wordt afwachten. Het is gewoon uh, moeilijk om te kijken van waar je naartoe gaat. Overal kunnen er elk moment uh, rellen uitbreken. Dus het wordt morgen ook bekijken hoe het werk precies zal gaan. Sterkte daar, Nicole. Nicole ja, Leveger was dat vanuit Tunesië. En straks praten we nog met iemand die ooggetuige is van alles wat er op dit moment gebeurd is. Straks hebben we het ook over Theo de Rood Theo de Roy, En dan hebben we het over de dood van Peter Post. En nu hebben we het over de verkeersinformatie bij de anwb zit Wijnand, Zwaan, Wijnand, wat voor een avondspits is het? Nou, die verloopt druk en dat komt natuurlijk door het slechte weer... maar ook door een aantal ongelukken en pechgevallen. Vooral bij Rotterdam is dat het geval. Verder gebeurde er een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Staat voor de afrit Bunschoten 5 kilometer fieden. De dikke rijstrook is dicht. De werkzaamheden op Oude Rijn zorgen voor vertraging op de A2 vanuit Amsterdam, tussen Vinkeveen en Knoopend Oude Rijn, 15 kilometer. Dan bij Rotterdam, de A16, Rotterdam richting Breda, voor de van Brieden-Noordbrug, 5 kilometer, staat een kapotte kraanwagen en die blokkeert op de hoofdrijbaan de rechte rijstrook. Loopt daar ook vast op de wegen die daarop aansluiten. Vooral op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer. Ja, en dit is het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Ik wou hem nog een vraag stellen, maar dat komt aan de volgende keer. Wij dat meer dan nog? Ik ben er nog. Al oh, gelukkig. Zeker. Want ik wou je vragen: van, um, zijn er nog veel werkzaamheden uh, van het weekend? Je noemde al Oude Rijn. Uh, is ja. dat na uh, het weekend uh, klaar? Nou, dat zijn uh, permanente werkzaamheden waar ze de verkeerssituatie ietsje veranderd hebben. En daar moet het verkeer erg aan wennen. Dus dat houden we nog wel eventjes de komende. Dagen. Nou, voor de rest zijn er werkzaamheden aangekondigd in Zeeland dit weekend op de A58. Vanaf zaterdagochtend 7 uur tot avonds half 12 gaat de A58 dicht richting Bergen-op-Zoom. Dat zal zijn bij de Vlakentunnel en een lokale omleiding is aangegeven. Oké, okay, dankjewel, Reinhard. Prima. Goed, dan gaan we het hebben over Moerdijk. Burgemeester Wim Denny van Moerdijk die legt zijn functie neer. Een uur geleden maakte Wim van der Donk dat bekend... als de commissaris in Brabant van de Koningin. Aan de omroep Brabant vertelt van der Donk dat de burgemeester opstapt... in het belang van de gemeente Moerdijk en hemzelf. Er moet een enorme klus namelijk worden geklaard... in de nasleep van de brand bij Chemipak. Hij heeft gezegd, um, ik trek mentaal en lichamelijk... Dat niet. Ik wil plaatsmaken, ik wil eerder weggaan... dan ik toch al van plan was te doen. En die verklaring is tot stand gekomen in een gesprek... dat ik met hem heb gevoerd. Ik heb natuurlijk veel contact met Wim de gehad de afgelopen tijd. En de conclusie is door mij begrepen. Hij heeft aangegeven niet meer in staat mentaal en lichamelijk te zijn... om dat zware proces te trekken. En ik heb daar alle begrip voor. Wat vond u van zijn optreden na de brand? Nou, Daar zeg ik niet te veel over, omdat ik in het verre buitenland was. Ik heb natuurlijk berichten gehoord, um, het is uh, nogal wat wat je overkomt. En ik denk eerlijk gezegd dat met name het perspectief van alles wat er nog volgt... Um, voor hem nu de reden is geweest om te zeggen het is beter... Uh, om plaats te maken voor iemand die lichamelijk en mentaal de vitaliteit heeft om dat uh, te doen. Ik ja, u legt dat nu helemaal bij hem neer, maar is er wellicht ook... Ja, u bent zijn baas, hè, commissaris van de Koningin. Hebt u daar ook op aangestuurd? Hebt u gezegd, Wim de Nie, je kunt misschien beter gaan nu? Ik heb een goed gesprek met Wim Denier gevoerd en niet het eerste deze week. Uh, en je komt op een gegeven moment samen tot de conclusie, maar ik, ik zeg u inderdaad dat ik hem wel natuurlijk uh, bevraagd heb op uh, de vraag of het vertrouwen uh, in wat er nu moet gebeuren, of dat nog door hem geleverd kan worden. Nou, tot die conclusie zijn we gekomen, uh, zoals ik hem net verteld heb. Want stel nou dat hij niet zelfs zijn functie had neergelegd, wat had u dan gedaan? Ja, dat zijn van die als-dan-vragen waar ik liever niet op inga. En u weet hoe dat gaat. Dit zijn niet de leukste dagen in het bestaan van de commissaris... want het is toch een van je burgemeesters... en van je collega's in het bestuurlijk team Brabant. Uh, er is nooit een simpele redenering. Uh, vanochtend stond er in BN De Stem. Het is niet eerlijk voor Wim de En daar voel ik ook wel een beetje van mee. Want tegelijkertijd moet je soms in het belang van de kwaliteit van het openbaar bestuur... de professionaliteit die nu nodig is, de vitaliteit... om dat verschrikkelijk belangrijke proces, om dat allemaal goed af te gaan maken... ja, dan moet je soms beslissingen nemen. Maar dan ontzegt u eigenlijk Wim de professionaliteit, vitaliteit. Dat is nogal wat. Nou, als hij zelf aangeeft in een verklaring dat mentaal en fysiek het gewoon te lastig is... om het nu te doen. En hij ook ziet dat het in het belang van de gemeente Moerdijk is dat er een burgemeester zit die dat wel kan leveren. Dan kom je inderdaad, die omstandigheden zijn nu aanleiding voor hem om eerder te gaan. Niet het feit dat Wim de Nie in Moerdijk een buitengewoon gewaardeerde, bindende bestuurlijke man is. Dat is nog steeds zo bij Wim de Nie, Maar er was nu even iets wat niet meer geleverd kan worden op het moment dat het wel heel hard nodig is. Commissaris van de Koningin Wim van der Donk was dat. Verslaggever Ajo Kraak van Omroep Brabants sprak met hem. Het kabinet gaat zich uitdrukkelijk bemoeien... met de besteding van subsidiegelden door organisaties. Als die dingen doen die het kabinet niet bevallen... kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. Zijn premier Rutte vanmiddag. En hij zei dat allemaal in reactie op het dreigement... van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... om de subsidie van ICO in te trekken. Deze interkerkelijke hulporganisatie... steunt de omstreden website Electronic Intivada. Premier Rutte vindt het een goede zaak... dat Rosenthal de subsidiëring van ICO ter discussie stelt omdat dit een kabinet is wat niet een, een, als een soort uh, betaalkantoor geld geeft aan organisaties. We hebben een opvatting waar we het Nederland naartoe willen. Uh, uh, uiteraard, ik ben geen fan van subsidies, maar helemaal zonder kun je ook niet. Hè. Dus er zal ook bij dit kabinet wel enige vorm van subsidiering blijven van uh, bepaalde organisaties. maar Hopelijk wat minder, fors minder. Uh, en maar er hoort wel bij dat je een gesprek hebt. Het is dus een stevige dialoog. En als organisaties dingen doen die ons niet bevallen... Uh, dan zullen we ze dat melden en dan kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. Zover is het overigens bij ICO nog niet. Er is gewoon een gesprek gaande. Uh, ICO komt er weer op terug, et cetera, et cetera. Maar die stevige dialoog in plaats van: oh wat fijn dat u ons geld wilt hebben van de belastingbetaler. Ik hoop dat u er wat goeds mee doet. Ik ben heel blij met die wisseling in het beleid. Ik heb me altijd vreselijk geërgerd aan dat, aan dat idee: is dat de kas open en, en komt u maar halen. En dan vervolgens bemoeit hij zich dus heel uitdrukkelijk met wat zo'n organisatie met dat geld doet. Uh, Hoe ver strekt zich dat uit? Gaat u zich ook bemoeien met uh, de uitgaven van kunststichtingen aan bepaalde aankopen van kunst? Ik zou het dolgraag doen, maar dat gaan we niet doen. Maar waar ligt de grens? Nou, weet u, dat, dat wij, verwijst naar een soort toetsingskader. Dat laatste wat ik wil, is dat gaan maken. Waar ik nou voor ben is dat ministers en staatssecretarissen... en dat, dat, ik noem dat ook, daar, daarom noem ik het ook een stevige dialoog. Gewoon volwassen met elkaar in gesprek zijn en zeggen... dit kabinet wil een aantal dingen. Uh, en we zijn natuurlijk ons bewust dat we ook organisaties subsidiëren... die het fundamenteel met het kabinet oneens zijn. Dat is ook geen enkel probleem. Jammer dat ze het niet eens zijn, maar het is geen probleem dat ze toch geld krijgen. Maar als ze vervolgens dingen doen waarvan wij als kabinet zeggen... Ja, die zijn echt in strijd met een aantal fundamentele opvattingen die we hebben... dan is dat reden om over de subsidierelatie te praten. Maar, wat kan maar we ook gaan bijvoorbeeld... niet een, een, een, een kader opstellen of een soort checklist en dit weer helemaal verambtelijke. Dit is juist onderdeel van het normale gesprek. Maar kan deze ja, beleidslijn, noem ik het dan maar even, ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld milieuclubs die beslissingen van dit kabinet aanvechten om bijvoorbeeld wegen aan te leggen? Nou, weet u, ik, ik ga niet in de casuïstiek. Hier doet zich nu iets voor waarbij uh, deze organisatie uh, uh, iets doet waarvan de minister van Buitenlandse Zaken, en ik ben dat zeer met hem eens... Uh, uh, zich bezighouden met activiteiten die, waar, waar wij echt tegen zijn. Uh, en dan is dat reden om te zeggen... jongens, luister, dat kan allemaal zo zijn. Uh, maar wij gaan over belastinggeld en aan wie we het geven. Wij hebben opvatting over Nederland en, en waar we naartoe willen... Uh, dit is daar zo mee, fundamenteel mee in strijd. Daar moeten we het gesprek over voeren. en nou, dat doen Maar we ook. aan de scheidslijn? Omdat bijvoorbeeld ICO steunt een organisatie... die volgens de internationale rechtsregels totaal niks verkeerds doet. Dus welke, uh, uh, welke argumenten heeft u dan om te zeggen van dat steunen wij niet nou, Die argumenten heeft u precies gisteren allemaal gezien. Daar heeft Roosentaal ook het een en ander over gezegd. Dat stond ook in de berichten erover. En, en ik vind het juist het goed dat hij dat doet. Want het laffe is om te zeggen... ja weet je wat, ik moet dat niet doen, want het moet allemaal verdelende rechtvaardigheid zijn... en we mogen geen onderscheid maken tussen het een en het ander. Ik ben er enorm voor dat je af en toe onderscheid maakt. Niet de rechter in hoe hij u en mij behandelt of zo, maar wel onderscheid maakt als regering in... hier staan we wel voor en hier staan we niet voor. En als een organisatie belastinggeld krijgt en daar dingen mee doet die in strijd zijn waar wij in geloven... en natuurlijk is dat niet een milieuorganisatie die, die, die een bepaald type slakken probeert te redden... En, en daarom bezwaar heeft tegen een weg die wordt aangelegd, eh, dan ga je gewoon losje anders op... Dat lossen we bijvoorbeeld op door te zeggen... u mag alleen nog procederen als u direct belanghebbend bent. Maar hier gaat het wel om iets fundamenteels. En ik vind dat prima. Ik vind dat echt heel gezond. En dat hoort ook bij de stijl van dit kabinet. De premier van het kabinet, Mark Rutte. In gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Peter Post het was een uitstekend en modern manager, hoorden we Peter Winnen vorig uur zeggen. En Mart Smeets noemde hem een vernieuwer, een man die op witte instappers in het peloton durfde te lopen. Een prachtige showman. De reacties op de dood van oud-wielrenner en oud-ploegleider Peter Post stromen binnen. Theo de is nu aan de lijn. Goedenavond, meneer de Rooij. Ja, goedenavond. Ja, u hebt onder hem gediend, als ik dat zo mag zeggen, als uh, renner. Hoe, hoe, hoe keek u als renner tegen hem aan? Ja, in het begin van mijn carrière, begin jaren 80, was hij mijn ploegleider. En, uh, in het begin jaren 90 ben ik uh, zelf ploegleider geworden. Toen was hij mijn manager. En, in de jaren van de Rabobank was hij in de raad van het advies mijn klankbord. Maar vooral de laatste jaren was hij gewoon uh, een hele grote verschroeier. Vriend van me. Ja, een groot man? Ik, een, een grote wielerman, maar ook uh, een hele bijzondere man. Ja. Voor mij valt er een enorm gat. Ik begrijp ook, van, van, uh, laat maar zeggen, hoe u ook met elkaar omging. In de tijd bijvoorbeeld dat u wielrenner was... dat u ook af en toe een beetje ondeugend was met elkaar. Dat je een sigaretje uh, rookte samen met post... wat je toch niet verwacht van uh, twee wielrenners. Hij, uh, hij was een man die ongelooflijk veel discipline had. <hacht> ook een, een, een ploeg enorm kon uh, neerzetten. En uh, ja, in sommige gevallen... Uh, ja, stoor je gewoon te bibberen. Maar hij had ook een hele andere kant. En van nu en dan uh, gaf hij die kant ook wel eens bloot. En, uh, ja. Als ik... dat is, het is door omstandigheden ooit een keer ontstaan dat we dat we, dat we samen uh, op, in, op een rustig terrasje ergens een sigaretje zaten te roken. En uh, ja. Ja, dan kwam hij tot gesprekken die uh, na de wedstrijd en uh, na het eten die, uh, ja, die je normaal eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. En uh, ja. Zo langzamerhand uh, begin je toch te ontdekken dat, het, uh, dat, dat, dat Peter Post iets, toch iets meer was dan een, een, een gedreven wieloploeg. Het was iemand die ook uh, de vernieuwing doorvoerde. Het, uh, zoals je in het voetbal het wel eens hebt over het totaalvoetbal, heb je het bij hem als misschien zijn bijzondere prestatie: het totaalwielrennen. Ja, hij, hij heeft een ploeg neergezet uh, met een hele bijzondere uitstraling en discipline. Hij heeft natuurlijk ook een, een, een, een enorm goede generatie wielrenners te, tot zijn beschikking. Maar hij maakte daar ook een, een fantastische ploeg van. En dat heeft hij later met, met de Panasonic-ploeg ook nog een keer gedaan. En in de jaren dat hij bijvoorbeeld als adviseur bij de rabobank wielerploeg was betrokken, was hij ook altijd nog op de hoogte van alle ontwikkelingen in het wielrennen. En ja, tot... tot tot op de laatste momenten van zijn leven heb ik, uh, hebben wij altijd nog over, over, over alle, alle recente en moderne ontwikkelingen in gesproken. En hij was altijd, altijd tot op het laatst goed ingevoerd uh, in alles wat er in ging. Want ook op zijn ziekbed hield hij het bij? Ja, hoor, dat, uh, dat heeft tot op het laatste moment heeft hem, heeft hem dat wel uh, bezig gehouden. Ja. Meneer de Roy, uh, mag ik u sterkte wensen? En dank u wel voor ja. het gesprek. Oké, okay, dank u wel. Theo de Roy was dat. Over Peter Post. Dan gaan wij om vier minuten voor half zeven weer naar het onrustige Tunis. Demonstraties rellen. Een president die de noodtoestand uitroept. Geruchten over een staatsgreep. In de Tunesische hoofdstad lopen de spanningen op met het uur, zelfs met het half uur, zou je kunnen zeggen. Nederlandse Job Arts is op dit moment ook daar in de hoofdstad Tunis. Waar bent u trouwens op dit moment, meneer Arts? Ik ben in Le Kram en ik heb uh, net vernomen dat de president uh, is, uh, dat is gevlucht.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 er zijn uh, de paardenhuis bij de haven geplunderd, waaruit uh, de auto's van de familie van de president zijn gehaald, ongeveer 4000 auto's. Die worden op dit moment de wijk rondgereden. Ja. En die worden uh, met veel gejuich uh, binnengehaald van dit zijn onze auto's, dit zijn auto's van het volk. Dus yeah. het is, is totale chaos op dit moment. Ja, yeah. en de mensen buiten zeg, uh, zeggen dat het is nog niet, want er werd uh, eerder, nog ongeveer een kwartier geleden, werd er aangekondigd dat er een verklaring zou komen op uh, de televisie. Het is nog niet op televisie geweest. Nee, maar dat is het gerucht dat hier op dit moment de Volkswijk doorgaat. En. Uh, ik ga er maar even vanuit dat, uh, dat. dat het. Bijna zover is. Hè. Dus wat ik vanmiddag om vijf uur hoorde, daarom heb ik het journaal gebeld, is dat uh, de, de, het paleis zou gaan worden. En dat zijn, dit is een wijk wat de volkswijk is, die dicht tegen de presidentiële wijk aan zit. Nou, als dat gebeurt, dan, dan, dan, dan betekent dat het einde nabij is. Ja, precies. Nou ja, goed, vanmiddag waren er ook allerlei berichten, inderdaad, over de noodtoestand. Uh, uh, precies, die is uitgeroepen. Geen samenscholing ja, meer. Dicht, het luchtruim is dicht. Ja, precies. Dat, dat hoorden wij uh, ook, dat het uh, ja. luchtruim uh, was, uh, was afgesloten. En, uh -huh. uh, maar we hoorden nog wel dat hij aan de macht was. En, en dat hij inderdaad nog uh, als laatste daad dan waarschijnlijk zijn regering had ontslagen. Dat, ja, dat is een paar uur geleden gebeurd, maar de. de... Ik denk dat Tunesië op dit moment niet vanuit de regering wordt bestuurd... maar vanuit de straat. Ik weet niet of dat een gezonde ontwikkeling is of niet... maar ik constateer even dat dat zo is. Yeah. Ja, want de vraag is natuurlijk van... Uh, hoe moet het in vredesnaam verder? Er is geen geloofwaardig alternatief op dit moment... en ik denk dat dat veel van mensen erg veel zorgen baart. Aan de andere kant, die man moet weg. Hè? En ik denk dat dat een, een, een, een spanningsveld is... waar de, uh, op dit moment dit land in verkeert. Ja, precies. Van, ja, hoe, hoe moet het verder? En, en dat is wel ontzettend spannend, lijkt me dat, als je daar uh, op dit moment uh, bent. Ja, uh, ik heb hier ook een dochter van zes jaar. En daarmee ben ik aan het gans worden. Uh, die wit, dat is erg spannend ook. <laughs> Om maar ook wel weer de relativering aan te geven, wilt, wilt u zeggen. Ja, dus uh, op zich... Uh, ook vandaag waren hier uh, wel gevechten. Niet zo erg als gisteravond. Maar ja, uh, het leven gaat ook door. Uh, ik... ...begeeft me niet in dit, dit soort gebieden. Ik, ik zie het en ik hoor het natuurlijk wel. En, en ik heb de gevechten natuurlijk vanaf het balkon gezien. Ja, maar uh, goed. Maar nogmaals... goed de, de, de, zoals ik al zei, de, de, het leger heeft zich uit de straat teruggetrokken. Ik ja. heb dat vandaag in de stad uh, wel verschillende punten... ...dus, uh, dus uh, paramilitaire uh, troepen gezien. En uh, uh, wat leger, maar niet echt veel... Ik ben langs het presidentiële Parijs gereden. Dat, werd, dat was niet zwaar bewapend. Dat viel mij op. Uh, er stonden wel veel sluipschutters. En dat is eigenlijk de grootste actie die de hele tijd. Die sluipschutters. En er zijn ook gisteren wat, wat mensen door uh, hier uh, door doodgeschoten. Nee, maar goed, de situatie op dit moment is dat het uh, bij u in de buurt rustig is en u weet dat zoals de nou, mensen. Het is een totale anarchie op de straat. Ik ja, maar rustig worden... in de zin van er wordt niet gevochten. Begrijp ik nee, dat zo goed? Het leger zich heeft terug. De baritie, Precies. Uh, is zich Ja, goed, en het laatste nieuws zou dan inderdaad zijn dat Ben Ali de president gevlucht is. Ik dank u wel dat voor. Is wat ik uh, op straat gehoord heb, ja, Precies, ja. ik dank u wel uh, uh, voor uh, dit moment. Uh, voor uh, uw uh, reactie, uw verhaal vanuit daar. En uh, nou, uh, winnen met Ganzenborden, zeg ik dan maar. Ja, Jobarts Job, ja. Ja. Job is dat vanuit de hoofdstad in Tunesië, Tunis, uh, al daar. Goed, het is daar dus uh, erg onrustig. De internationale persbureaus. Ja, er is er eentje die het ook hetzelfde nieuws. Belt, ze zullen de komende uren u vast. En zeker nog veel meer van dat soort berichten geven. Die worden u dan gegeven aan de hand van Dick de Hark van het Radio Nieuws. Ik wens u nog een mooie avond. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen. En dat kan met het Klimspa-deposito van Frieslandbank. U ontvangt in het eerste jaar meteen al 2,5% rente... en dat percentage klimt tot maar liefst 4,5% in het vijfde jaar.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 President Ben Ali van Tunesië heeft zijn regering ontslagen. Over zes maanden worden nieuwe verkiezingen gehouden, al dus de staatsdivisie. Ook is gemeld dat in het land de noodtoestand geldt vanwege de aanhoudende protesten.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 Het regent nu vrijwel overal en dat blijft nog even zo. Maar Vanuit het westen wordt het later vanavond droog en de regen die trekt weg naar Duitsland. Vannacht klaart het ook op. De temperatuur daalt naar een graad of 7 in het zuiden en naar 5 graden in het noorden. Morgen is er ook veel bewolking, maar in het midden en zuiden blijft het grotendeels droog. Wellicht klaart het even op. Morgenmiddag gaat het in het noordwesten en noorden wel weer regenen. De temperatuur loopt op naar een graad of 9. Er staat morgen veel wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Zondag is het eerst bewolkt, maar in de middag klaart het wat op. Het blijft dan zacht met 9 à 10 graden. En wat misschien belangrijker is, zondag is het droog weer. Na zondag blijft het nog even zacht. Vooral maandag is er weer kans op regen. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden. Overdag gaan we dan naar een graad of 5. En s'nachts gaat het weer een beetje vriezen. ANDB, Verkeersinformatie. Deze avondspits heeft een lange adem. Er staat nog 130 kilometer aan file. Beduidend meer dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdagavond. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de gutsende regen. Vooral rond Utrecht en Rotterdam staan nog veel dagelijkse files. En er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dat het geval. Tussen Hoevelaken en de afrit staat 5 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden op Knoop en het oude Ouderrijn leiden nog tot file vanuit Amsterdam. Tussen Breukelen en, en oude Ouderrijn 11 kilometer. Na 15 van het Gorkum naar Rotterdam gaat het weer iets beter. Bij Hardingsveld-Giessendam staat nog 4 kilometer. Er reed een busje tegen de middenvangrail, maar de rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Bij Rotterdam nog veel files. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, voor de Van Brienenoordbrug, 4 kilometer. is een kapotte kraanwagen gestrand van 86 ton... Voorlopig is die nog niet geborgen. Op de hoofdrijbaan van de Fabrienoordbrug is de rechte rijstrook dicht. Loopt daar ook vast op de A20 richting Gouda. Tussen Spaanse Polder en knopend Terbergse Plein 8 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. De politiek laat toch van zich horen en Nederland is twee grote helden kwijt. Goedenavond en welkom bij WNL's Avondspits op de Nationale Nieuwszender Radio 1. Tot 7 uur zijn we live bij je vanuit het pand van de Telegraaf in Amsterdam. Veel ziekenhuizen overwegen personeel te ontslaan. Dat komt omdat Den Haag 314 miljoen wil bezuinigen. En dat terwijl er steeds meer vraag naar zorg is. en een tekort aan goed geschoold personeel. Dus ziekenhuizen moeten het extern gaan zoeken. Rob De Laat is directeur van Staffing Management Services. U levert die externe krachten. Goedenavond. Goedenavond. Het is toch hartstikke duur om extern personeel in te gaan huren? Uh, extern kost natuurlijk altijd meer geld. Ja. Maar het brengt ook flexibiliteit. Ja, dat wel. Maar hoe ja. duur is het? Um, wat je kan zien is dat er. Ja, mensen gaan bij een bureau werken, uh -huh. vaak ook om meer te verdienen. Dus dat is stap één. Twee is, een bureau doet dit om er geld aan te verdienen. Ja, commissie, eh, dat soort kosten. praat je ja. vaak over opslagen van zo'n 30 Echt waar, Ja. gigantisch. Ja, ja. ja het gaat om veel geld. Ja. En, maar wat ook nog even erbij komt, is uh, de B2-component. Uh -huh. Die hakt gewoon in het uh, ziekenhuisbudget. Ja. Dus het kan, uh, het kan een stuk goedkoper, zegt u eigenlijk. Het kan sowieso een stuk goedkoper. Ja. Want als je kijkt naar uh, wat de totaal binnen de zorg wordt ingehuurd... Uh -huh. onze inschatting is tussen de 5 en de 6 miljard. Dat is een inschatting. Uh -huh. Waarom? Er zijn weinig feiten bekend. Uh -huh. Het gaat over veel geld. Ja. En dat in die 6 miljard euro inhuur, of laten we zeggen 5... Ja. Uh -huh. dat daar uh, 800 miljoen btw in zit. Uh -huh. Maar ook een 1,5 miljoen bemiddelingsmarge. Ja. Oké, okay. uh, dat kan er in ieder geval af. Hoe? Ja. Wat is het plan? En wat is het plan? Um, sowieso meer concurrentie is stap 1. Uh, dat leidt al tot betere tarieven. Uh -huh. we, we zijn bezig met een project bij het Ziekenhuis in Woerden. Ja. En het feit dat we gestart zijn met het project... daar loopt nog geen personeel doorheen... maakt dat de leveranciers zenuwachtig worden... Uh -huh. en betere tarieven aanbieden. Ja, want hoe ziet dat project eruit concreet? Uh, betekent dat we een pool maken met uh, zzp'ers... Uh -huh. want in de zorg werken heel veel zzp'ers... Uh, die zzp'ers die ontsluiten via internet. Ja? Waardoor ze direct worden gevonden door het ziekenhuis. En zichzelf kunnen aanbieden op ja, de, de tijdelijke vraag... Ja. voor ons van een ziekenhuis. Oké, okay, heeft dus eigenlijk een soort, ja, noem het een databank, mensen bieden zichzelf aan en ja. personeel, het ziekenhuis kan zelf daar mensen vandaan plukken. Ja, ja dus zij kunnen direct schakelen, ze kunnen ja. mensen laten reageren op opdrachten. Ja. Uh, die kunnen zeg maar een soort aanbieding doen op, uh, op die opdracht. Ja. Uh, en dat allemaal zonder tussenkomst van een bureau. Ja. En hoe zorg je dan dat het vooral zzp'ers zijn, dat zegt u? Dat waren ja. misschien wel mensen die eerst een vaste dienst waren bij dat ziekenhuis, zzp'ers zijn geworden en nou weer extern ingehuurd gaan worden. Ja. Hoe zorgt er nou dat die up-to-date Blijven, dat ze geschoold blijven. Uh, nou, dat is natuurlijk in het belang van de zelfstandigen uh, om ja die scholing uh, voor elkaar te houden. Uh -huh. Je ziet dat uh, uh, zelfstandigen dat heel erg belangrijk vinden. Die kiezen bewust voor ja, hun eigen carrière, nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat de uh, scholingsgraad bij zelfstandigen vaak. Ja, erg hoog is. Dus mensen zorgen daar zelf wel voor, ja, ZZP'ers. Ja, die nemen hun eigen verantwoordelijkheid ja. erin. Dat gaat heel goed. Moeten we nou eigenlijk de, de zorg vergelijken met bijvoorbeeld de ICT-branche, waar dat al jaren geleden was, natuurlijk, dat je externe mensen moet gaan inhuren? Uh, ja, een aantal dingen uit die ICT-wereld zien we terug in de zorg. Uh -huh. En dan vergelijk het even met de situatie van, zeg, 20, 25 jaar geleden, ja. de cowboy-tijd van de IT. Waarbij uh, mensen werden weggeplukt bij uh, ja, bedrijf X. Ja. En volgens bij bedrijf Y werden ingezet. Die kreeg 20% meer salaris, een auto. Ja. En een mooi verhaal. Uh, maar gingen wel 50% meer kosten. Ja. Uh, en dat zie je in de zorg precies hetzelfde gebeuren. Dus uh, heel veel kleinere leveranciers. Uh, die allemaal hun graantje meeprikken van uh, ja, die, die krapte in die zorgarbeidsmarkt. Ja. Dus mensen extern inhuren. En u heeft zojuist uitgelegd hoe dat een stuk goedkoper kan. Dank je wel, Rob de Laat. Alsjeblieft. Dit is WNL op Radio 1. Wij zijn te volgen op Twitter via het Avondspits WNL. Straks het overlijden van Albert Heijn, maar eerst financieel nieuws. De AEX sloot uh, 0,2% hoger op 361 punten. Tim Theo Poering van Alex Vermogensbeheer. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kijk je terug op de beursdag? Nou, het was een relatief rustige dag. En uh, eigenlijk was de hele week relatief rustig. Uh -huh. uh, nou goed, we zakten eventjes je terug. Maar uiteindelijk sloot het op 361,32. Yeah. Dus op zich een saaie dag. Maar als je historisch gaat kijken... staan we op dit moment gewoon zo'n beetje op het hoogste niveau... sinds september 2008. Uh -huh. Dus tweeënhalf jaar tijd hebben we niet op dit niveau gestaan. Dus ja, de beurzen zijn echt flink opgelopen in de afgelopen maanden. Ja, Europese Centrale Bank, veel over gehoord de afgelopen week. Ja, die kwamen gisteren met een rentebesluit. Nou, dat rentebesluit is eigenlijk continu al, de rente blijft op 1%. Maar in de toelichting daarop uh, was Jean-Claude Trichet, de uh -huh. voorzitter van de Europese Centrale Bank... Uh, ...ja, die uh, maakt zich toch wel zorgen, want wat je ziet, Duitsland kwam vanmorgen met uh, inflatiecijfers 1,7%. Yeah. Uh -huh. Dat de inflatie die loopt weer wat op. En de doelstelling van de Europese Centrale Bank is om die inflatie binnen de perk te houden. Maximaal 2%. Dus zodat het prijsspel stabiel is. Ja. Oké, okay, nou wij kijken weer uh, naar volgende week. Voor nu dankjewel. Jim T. van Alex van Wogensbeheer. Ja. Dit is WNL op Radio 1. Het nieuws van de dag: Appie is niet meer. Albert Heijn is overleden. Op internet kun je een boodschap kwijt. Manfred Witteman uit Amsterdam. Beste meneer Albert, u heeft de Nederlander wijn leren drinken... van overwegend goede kwaliteit. Een enorme prestatie. Uw tv-reclames en wippie-voetbal en acties waren ronduit irritant... maar dat was waarschijnlijk van na uw tijd. Bedankt voor alles, u was een ware mensenvriend. René Schouten uit Amsterdam... Heel hartelijk dank voor de mogelijkheid dat wij, Nederlanders, goed en goedkoop hebben kunnen inkopen en konden sparen met uw zegeltjes. Kon je toch een leuke dingen meedoen, ongemerkt. Rust zacht. John de Jong uit Thailand. Fantastisch, uw bedrijf is nog steeds toonaangevend. Bedankt voor de goede zorg en de tijd die u in het bedrijf heeft gestoken. Ik hoor u nog steeds zeggen, ik ben verneukt door de toenmalige leiding van Ahold. Deze woorden kwamen recht uit uw hart. Proficiat dat u de waarheid durfde te zeggen. Rust zacht. Wilma van Stijn, uit Alphen aan de Rijn. Over Albert Heijn. Rest in peace, meneer Heijn. De heer Molenaar uit Den Haag. Ik doe nog steeds met veel plezier boodschappen bij de Appie. En wees eerlijk, boodschappen doen is niemand zijn hobby. Maar Appie, die maakt het een stuk leuker. Ik hoop dat het in de toekomst zo blijft. Rust zacht Albert. En als je mijn vader Piet tegenkomt, groet hem van mij. Gerard Rutte, auteur van het boek De Supermarkt over 50 jaar. Groot gutters in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, We weten eigenlijk al een heleboel hè, uit de berichtgeving van vandaag over, uh, over Albert Heijn. Hoe hij als topman van 1962 tot 1989 het concern tot ongekende hoogte bracht. Welk verhaal kennen we bijvoorbeeld nog niet van hem? Nou, wat bijvoorbeeld uh, nog redelijk onbekend is... Uh, is dat hij op een uh, redelijk slimme manier uh, C1000 heeft, uh, heeft ingelijfd. Uh, oh, hoe? Hij werd benaderd door uh, de topman destijds van C1000, dat heet toen Schuiterma. En die uh, had een conflict met Albert heijn dat was een andere tycoon, een redelijk uh, rivaal van Albert Heijn. Hij uh -huh. heeft hij uh, op een slinkse manier uh, om, uh, om het bos geleid en heeft de aandelen op die manier uh, kunnen verwerven en aan Albert Heijn kunnen verkopen, die op dat moment uh, op Curaçao zat. Zo, dus ja. eigenlijk een keiharde zakenman dus. Ja, nou dat dat is dus niet zo. Kijk, die, hij had natuurlijk een enorm, enorm bedrijf en die man heeft natuurlijk een ongelooflijke vraag uh, opgebouwd een naam opgebouwd. Maar hij was hij deed zijn zaken niet door uh, met de mes op tafel te gaan, maar gewoon door uh, overleg, ja. contacten. Hij had ontzettend veel relaties en hij was eigenlijk vriendelijk voor iedereen. Precies. En uiteindelijk 50 jaar uh, lang zijn naam op de gevel gehouden. En dat kunnen heel veel andere supermarkten niet zeggen. Gerard Rutte, dank je wel. En we gaan nog even door met uh, overleden grootheden. oud -prof wielrenner en ploegleider Peter Post is overleden, zo werd vanmiddag bekend. Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Goedenavond. Goedenavond. U heeft Peter Post goed gekend, hè? Ik heb hem uh, vooral de laatste jaren uh, ook persoonlijk uh, beter leren kennen. En natuurlijk in de periode dat ik uh, voorzitter was, uh, dit van de KNU, van, van de Nederlandse Wielenbond, ja. heb ik ook uh, direct en indirect uh, regelmatig uh, contact met hem gehad. Ja. En ja, en u... ja, gaat u door? Nou ja, en als, je, als je dan uh, kijkt naar de persoon Peter Post, ja, dan is het een monument voor de, voor de Nederlandse wielersport. Maar ik denk zelfs voor de internationale wielersport. Dus in die zin is het uh, iemand, uh, iemand is van ons heen gegaan die een enorme betekenis heeft. Nou, een uur geleden sprak ik Martijn Lindenberg, eh, voormalig topsportregisseur van onder andere Studio Sport, En ik vroeg hem, was hij een benaderbare sportman? Hij was een uh, wat moeilijk benaderbare sportman. En later ook een wat moeilijk benaderbare ploegleider. Omdat hij uh, wat hij in zijn hoofd gezet had ook graag uh, wilde laten uitkomen. Mm -hmm. En des te halve uh, weinig uh, tegenspraak accepteerde. En mm -hmm. af en toe wel eens natuurlijk daardoor mee in, in conflict kwam. Ja, een beetje eigenwijs zijn mag toch wel. Zeker, graag zelf. Ja, dat zijn we allemaal wel eens. Ja? Heeft u mooi, nog een mooie anekdote? Nou ja, God uh, post was natuurlijk een, een man die vooral uh, de discipline graag wilde aan, uh, aanhalen in, ja. in zijn ploegleider. Uh, toen hij ooit met die rallyploeg begon uh, moesten die, uh, die renners moesten opeens een pak aan en een das om en moesten zich melden bij persconferenties en dat soort dingen. Ja, dat waren natuurlijk altijd mooie momenten waar je de spanning tussen de leiding van de ploeg door post en de renners, die eigenlijk nog ongeorganiseerd waren, dat je die spanning terug zag komen. Dat waren de mooie momenten dat ik ook zag dat hij het wielrennen aan het vernieuwen was. Want laat het duidelijk zijn, uh, het natuurlijk een groot sportman geweest, maar het is vooral een grote vernieuwer van het profielrennen in Nederland geweest. Ja, en voor nieuwe, zo noemt Martijn Lindenberg hem. Joop Atsma, wat heeft post wat u betreft voor de wielersport betekend? Nou ja, ik denk dat het een uh, goede omschrijving is. Hij is een vernieuwer van de wielerspot geweest, mm -hmm. niet alleen in Nederland, maar uh, wereldwijd. Want hij introduceerde wat je zou kunnen noemen het uh, totaalwielrennen. Hij wilde met een ploeg aan de start staan waarvan uh, hij wist dat iedereen de potentie in zich had om die koers ook af te maken, om die mm -hmm. koers te winnen. En hij vond ook dat iedereen voor, voor dat ene doel uh, zich zou moeten opofferen. En, mm -hmm. Dat resultaat heb je dus ook heel nadrukkelijk gezien in de, in de fameuze TI Rally ploeg. Uh -huh. Waarbij eigenlijk alle coureurs uh, stuk voor stuk in staat bleken te zijn om tour etappes te winnen. En dat is denk ik de verdienste vooral van uh, Post geweest. Dat hij uh, ervoor zorgde dat er een uitgebalanceerde ploeg aan de start verscheen. Maar dat uh -huh. tegelijkertijd ook die coureurs yeah. allemaal in staat waren om de wedstrijd te winnen. En dat iedereen zich daarvoor wilde opofferen. Precies, zoals het maar net. Hartelijk dank je op Atsma. Graag gedaan. Straks Eddie Terstal, filmregisseur hier bij WNL. Maar eerst de vrijdagmiddagborrel WNL's Wigger Hemmer vanuit het zakendistrict in Amsterdam. Wieger is er wel hoor, maar we horen hem nog niet. Wiger, ben je daar? Eddie Terstal, die staat hier op de gang. Kom binnen, Eddie. Ga zitten. Links Nederland verzamelt zich uh, dit weekend namelijk in Amsterdam onder de leus... een nieuw jaar, een ander Nederland. Een manifestatie tegen dit kabinet. En dat komt allemaal uit de koken van PvdA, SP en GroenLinks. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe moet dat andere Nederland er dan uitzien? Filmmaker en PvdA-lid Eddie Terstal, uh, jij zit hier op de WNL-redactie tegenover mij. Goeie avond trouwens. Goeie uh, je Droom jezelf ook over een ander Nederland? Nou, je moet niet al te veel anders dan nu. Ik geloof dat het met Nederland eigenlijk behoorlijk goed gaat. He, het is als je toch kijkt met de economie in Nederland... en zelfs met integratie gaat het hier veel beter dan in de landen om ons heen. Dan heb je ja. echt wel een beetje parallelle samenlevingen. Ja. En hier gaat alles toch wel redelijk met een kniphoog. Toen je vorige maand, voor, ja, vorige maand was het, uh, hoorde van Job Cohen dat hij dit initiatief nam... tot deze manifestatie ja. aanstaande zondag. Raakte je heel enthousiast? Nou, kijk, ik vind een manifestatie tegen iets vind ik sowieso niet zo goed. Ik denk dat je voor iets moet zijn. Mm -hmm. En uh, ja, laatste er ook best wel veel gepraat over dat soort dingen. En elke keer als ik ergens ben, dan gaat het, dat het toch tegen... Uh, met name tegen Wilders, alsof Wilders dan deel van het kabinet uitmaakt. Maar ik zou denken, uh, ja, het, pro het probleem is niet Wilders... maar uh, wat heb je voor plannen voor de samenleving? Wat, mm -hmm. hè, wat, is je, wat zijn je minimumeisen voor een, voor een samenleving? Waar wil je naartoe? En in die zin, um, en dat mis ik een beetje. Ja, je, je zegt dus eigenlijk, het is meer een soort reactie. Ja, dan je dat moet beginnen met de inhoud en dan kijken met wie je gaat samenwerken. Want ik heb ja. tot nu toe nog heel weinig ideeën gehoord over hoe je ja, reële problemen aanpas. Ja, nou, nou um, ben je redelijk kritisch geweest de afgelopen tijd, mm -hmm. ook op, uh, op je eigen partij, op de, op de PvdA. Voel je je nog wat thuis daar? Nou ja, in zekere in zijn wel de beginselen, weet je... ontworsteling van kerk en kapitaal, om het maar zo te zeggen. Een soort, soort zeer gematigd links. Ja. Maar er zijn een heleboel punten, zeg maar, qua van... ja, die oorspronkelijk progressief waren... vrouwenrechten, homorechten, het vrije woord, weet je, ja. dat... Uh, maar vrijheid is een beetje ingeruild voor respect. Mm. En respect moet je verdienen, en vrijheid heb je recht op. Yeah. En dat vind ik dan toch een beetje, dat, dat kom ik dan te weinig tegen. Er zijn wel mensen ter linkerzijde die, die wel nuchter zijn. Mm. En die, die echt een, heel duidelijk. Is een paar dan. Nou, ik vind bijvoorbeeld Boris van der Ham heel goed. Ik vind okay. Tovik Dibi heel goed. Ik vind Ebra van der Laan heel goed. Femke Halsman vond ik heel sterk. Ja, maar dat, dan doe je op mensen met duidelijke ideeën Ja, dus. maar er de, de, de wat vrijzinniger, de wat minder ouderwetse, de wat, lo, wat, wat losser links en niet mensen die in paniek raken. Ook, een keer, ook voor Wilders, dat lijkt wel de grootste linkse hobby. Alsof er maar één, ding in, uh, één thema is, in dat is Geert Wilders. En dat wordt ook nog extreem rechts genoemd. Nou, het is hoogstens een beetje wat plat uh, anarcho-populisme is het. Hè. Dat heeft niets te maken met Le Pen of dat soort dingen. Maar het ja. komt in hun beeld goed uit dat er een soort van vijandsbeeld ja, is. Ja. Maar ik denk dat het iets van, dat belemmert heel erg je, je eigen zicht op de maatschappij. Dat heb je zelf voor oplossing ja. En dat ben je ook zat, uh, zoals ik het begrijp, want je hebt VVD gestemd. Ja. Ja, ja, ja, ik ja. heb nog getwijfeld in het hokje tussen VVD en GroenLinks. Toch wel? Daar in het hokje pas Ja, ik in het twijfel. hokje. Het hokje. He, he? Ja, ja. Want ik, maar weet je, er was één moment er waren een heleboel dingen waar ik daar niet uh, blij mee ben. Mm. Hè. We het, het hakken in, in de cultuur, uh, dat kan wat subtieler. Uh, ik vind het idioot dat het meisje Sahar uh, moet worden uitgezet naar vrouwengevangenis uh, Afghanistan. Dus er zijn dingen, concrete dingen waar ik me wel degelijk tegen wil verzetten. Mm. Maar toch heb je veel maar, maar er was een moment, dat toen ze op een gegeven moment daar stonden met z'n drieën, toen ze dat gedoogbeleid yeah. gingen aankondigen, dat gedoog uh, gingen aankondigen, toen op gegeven, uh, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, die zei: Wat staat er in het akkoord over, mm. over moslims? Wat heeft u te zeggen tegen moslims? En toen, op dat moment, was eigenlijk het, tot, tot het enige moment waar ik uh, dacht van nou, mijn stem is op de goede plek gekomen. Toen zei, toen zei Mark Rutte van ja, eigenlijk helemaal niets. Want ja wat maakt het mij nou dat iemand gelooft? Ik heb met burgers te maken, met mm -hmm. mensen mm -hmm. en ik denk niet in groepen. En die kant, dat had ik nog graag van een progressieve partij gehoord, niet in ja. groepen denken. Nee. Echt met dat groepsdenken. En in die zin heb je heel dat oude links, dat is in die zin. Helemaal niet minder erg dan, dan de PVV. Het zijn beide groepsdenkstromingen. En dat, dat, en wil dat ik, staat je ja. tegen gewoon. Dat staat me tegen. Ja, ja. Maar er is wel een deel van de progressieve politiek dat wel mensdenkend is. Ja. Ik, bedoel, ik heb ja, wat ik zei, ik, bijvoorbeeld mensen als, als, als, als Tovic Dibi, eh, Boris van der Ham. En bedoel, zij staat dan symbool voor een bepaald ja. soort politicus. zijn er, er natuurlijk meer van. Ja. Maar die stroming, zoals Van van der Laan, die gewoon bijna apolitiek... gewoon nuchter, zeg maar. gewoon reëel kijkt, zonder paniek... Dat soort mensen, dat, uh, ja, dat, ja. daar heb ik wel het mee. Nou, nou ben je er heel duidelijk in, en ook waarom je gestemd hebt. Pas in het hokje maak je je definitieve keuze. Heb je je lidmaatschap al opgezegd? Nee. De A, waarom dat dan niet? Omdat ik vind dat de principes goed zijn. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens bij zo'n debat over integratie... is, dat het, wat dan wel heel erg uh, prettig is... dat het niet over zeg maar, de, de kinderen van emigranten gaat... maar die, dat, die zijn er ook uh -huh. en die praten ook mee. En, die heb, en dat blijkt, als je ze nadert een heel ander beeld op te leveren... Die zijn helemaal niet zo in paniek over, over Wilders of zo. Die hebben ze iets van. Ik bedoel, die zijn vaak veel moderner en vrijzinniger. Ja. Dat zijn ook lang niet allemaal moslims. Ja. Dat, er wordt als een soort groep gezien. Ja, je bent Turk dus, je bent moslim. Ja. Daar zit ook een ontwikkeling in naar, naar, of naar liberaal of naar secularisme of atheïsten, ja. dat soort dingen. Nou, noem je een aantal mensen die wel duidelijke ideeën hebben ja. aan de linkerkant. En dan denk, dat zijn allemaal de leiders niet. Wat is dan nou volgens jou het probleem van links? Is dat een ideologieprobleem of is dat gewoon het probleem dat de leiders eigenlijk allemaal weggegaan zijn? Nou, het is, weet je wat, een beetje. Het probleem was toen rechts bedacht, op een gegeven moment in de 60 jaren, dat er een grote uh, immigrantenstroom op gang moet komen om, hè, om onze uh, de klusjes op te knappen. Toen reageerde links heel paniekerig op zeg maar de, de, ja, de generatie van mijn ouders, zeg maar, die waren niet meer, hè, dat waren de slachtoffers die, meer, die waren niet meer te betuttelen. Die gingen naar Benidorm en Sint is ook nog een keer op vakantie. Toen dachten ha, nieuwe slachtoffers. En dat, dat slachtofferdenken over zeg maar uh, nieuwe Nederlanders, dat heeft hele bizarre vormen ja. aangenomen. Er worden kerngezonde mensen behandeld alsof het totale dubielen zijn. En en dat vind ik echt problematisch. Het is ook denigrerend, vind ik. Ja, wat zou je daar zelf doen. aan willen doen? Want je hebt ooit wel eens bedacht om in de politiek te gaan. Nou ja, ik, ik zou in ieder geval mensen gewoon als burger behandelen. Ook dat woord allochton afschaffen. Er is een soort betuttelindustrie op gang gekomen. Laatst ook was er, was er een, een, een brief van, van bezorgde Turkse Nederlanders. Het ging mis met de Turks jongeren, want ze criminaliseerden, ze radicaliseerden. Totaal onzin verhaal. Het is een, van een hele open, breed georiënteerde samenleving. Waar je heel goed kan... Ik dus bedoel, er zijn meer kansen dan ooit voor een ieder... En, en dat, dat zijn allemaal ja, dat zijn paniekverhalen die zeg maar, in niemands voordeel zijn. Goed, we moeten alweer afronden. Ik wil je nog een korte vraag stellen. Ik zei net al, ik ben gisteren bijna jankend naar bed gegaan... omdat jouw film Simon op tv was. Wanneer komt je nieuwe film? Uh, nou, we zoeken nog een omroep. Uh, en als dat uh, ja, dit jaar rondkomt, dan kunnen we dit jaar nog een, uh, een comedy... over stalkers gaan verwachten. Oké, okay, Eritair Stal, dank je wel. Geen dank. Wij gaan naar Wiegauw, ja, hoor. Wieger is op de al in het zakencentrum in Amsterdam. Meneer, als we naar buiten kijken... het is vies weer en het is nat. De ideale omstandigheden om een griepje op te lopen. Ja. Nou heb ik hier, misschien interessant, griepfeest wordt populair. Een besmettingsparty, iets voor u? Uh, een bespendingsparty. Ja? Uh, het zou niet de reden zijn om naar een feest te gaan. Maar het risico is natuurlijk altijd. Kijk als je gewoon vaak tussen de mensen bent. Je komt in aanraking met heel veel ziektekiemen. Wordt alleen maar je weerstand beter. En uiteindelijk word je daardoor op de lange termijn minder ziek door. Dus niet al te panisch doen en gewoon doen wat je altijd al doet. Nuchterheid troef. Precies, ja. Ik hoorde net, oh dat is zo'n interessante mevrouw. Die werkt voor de bank. Ja, ik werk voor de bank. Ja, dat klopt. En hoe is het bij de bank? Ja, ik vind het heel leuk werken. Is er al sprake van inderdaad een cultuuromslag onder Gerrit Zand? Nou ja, weet je, ik werk 25 jaar bij de bank en ik merk dat er nu voor het eerst stapjes worden gezet. En dat ik denk van... Dat is 25 jaar lang niet gebeurd. Er zijn geen stapjes gezet? Um, nou, niet altijd goede stappen gezet. Twee vrouwen en een man. Ja. staat garant voor gezelligheid. Hallo. Dit is WNL's avondspits. Ik pak de krant er maar even bij. Daar staat griepfeest wordt populair. Leest u even met me mee. Een geïnfecteerd biertje drinken, lekker over elkaar heen niezen... en vooral veel virushandjes schudden. Gaat uw hart er al sneller van kloppen? Nee, nee, lijkt me niet lekker, nee. Bent u daar ook bang voor, voor het virus? Nee, ik ben niet u zo bang. U hebt wel bang. een sjaal om? Ja, ik heb wel een sjaal is dat een modieus ding? Ja, ik ben te lui geweest om een sjaal af te doen. Staat u heel goed? Oh, dank u. Maar bang voor de griep? Nee. Ik zie nu drie mensen bij elkaar, twee vrouwen, één man. Is dit ook de club of is de club groter? Nee, dit is, de club is groter, ja. ja nee, wij zijn de, de diehards van de vrijdagmiddagborrel uh, van uh, Brein eigenlijk. Ja. Wat doet de rest? Wij zijn er nou, die zijn uh, naar de crash. en uh, ligt onder de wol misschien ook? Nee, wij, geen nee, wij, wij, wij brein geen griep, nee. nee, nee nog helemaal niks, nee. geen uh, virus. Nou, pak lekker een biertje, wie ga Dit was Avondspits. Straks op deze zender Brands met Boeken, Zonder Brands maar met Anton de Goede. Zondagmiddag om 4 uur is high-teer op Radio 2. Wat WNL betreft, graag tot dan. Dan ontvang ik Prem Radakishon. Een heel uh, goed weekend. Maandag is Avondspits er weer. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Instituut Itzada presenteert.